7 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. Palestijnen in Israëlische gevangenissen stoppen met hun hongerstaking. Dat meldt de Palestijnse minister van gevangeniszaken. Zo'n 1600 tot 2000 Palestijnen protesteren al weken met een hongerstaking... tegen hun een eenzame opsluiting, het verbod op familiebezoek en slechte medische zorg. Ze hebben nu volgens de Palestijnse minister een akkoord gesloten met Israël. Wat daarin staat is nog niet bekend, maar mogelijk zijn er afspraken gemaakt... over verbetering van de leefomstandigheden in de gevangenissen. Een bewoonster van verpleeghuis Maria Hoeven in Den Haag is overleden na het eten van een gloortablet. De vrouw die aan dementie leed had het tablet van de grond geraapt en in haar mond gestopt. Het tablet was gebruikt voor de schoonmaak en was volgens Maria Hoeven niet volledig opgelost. De toestand van de vrouw leek aanvankelijk niet ernstig, zegt de directie. Omdat de volgende dag bleek dat de verwondingen toch ernstig waren, werd de vrouw toen pas naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed ze begin maart. De instelling in Den Haag heeft de zaak gemeld bij de inspectie en die onderzoekt wat er precies is gebeurd. Door de zorg om Griekenland is de Amsterdamse AEX gesloten... met een verlies van bijna 2,4 procent op ruim 298 punten. Het is voor het eerst sinds december dat de index onder de 300 punten zakt. Ook op andere Europese beurzen werden flinke verliezen geleden. Beleggers zijn bang dat door de politieke impasse in Griekenland... een vertrek van het land uit de euro dichterbij is gekomen. Sinds de verkiezingen, vorige week zondag... lukt het Griekse partijleiders niet om een regering te vormen... Er wordt rekening gehouden met nieuwe verkiezingen volgende maand. Het GroenLinks-Kamerlid Tovik Dibi denkt dat zijn partij onder zijn leiding... meer dan tien zetels kan halen bij de verkiezingen in september. Hij zei dat in Amsterdam, waar hij een toelichting gaf op zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap. Dibi zegt dat hij vooral in stijl anders is dan de huidige fractieleider Jolande Sap, die zich ook kandidaat heeft gesteld.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 Dit is radio 1, de NTR. Kerstof. Ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gasten is directeur-regisseur van Holland Opera... dat zich richt op jongeren... en één keer per jaar een opera voor alle leeftijden op de planken zet. En deze keer is dat Dido en Eneas van Henry Purcell. Die wordt uitgevoerd op een bijzondere locatie. De Verensmederij in Amersfoort, een oude monumentale fabriek... die is omgetoverd. Tot een onheilspellende gevangenis. Hier is Joko Holboom. Uw presentator is Jelly Brouwer. Je hebt nog les van hem gehad, hè, ja. van Joost Prinsen? Ja, ja, ja. ja. Hoe was hij het... als docent? Ja, streng, streng toch rechtvaardig. Nee, maar heel leuk. Wat herinner je je dan nog? Is ah, strengheid. Nee. Heb je een keer de les gelezen? Ja, ja, ook wel eens, ja, tuurlijk. Uh... Ja, ik deed een, een een project samen met een meisje, met zijn tweetjes deden we dat en uh, wij deden allemaal uh, korte verhalen. En dat, uh, nee, dat was heel, dat was heel erg leuk, maar het was best wel. Uh, ja, ik kende hem natuurlijk vooral van. Uh, uh, ja, aan de, de straatmaker op op op Erik Enger. Dus Erik Enger, ja. was hij echt? Uh, ja. En dat bleef, die ook ja, dat bleef hij ook. Ja, dat bleef hij ook, ja. En uh, dat resulteerde trouwens, die opleiding aan de toneelschool... in elk geval in een uh, uh, aantal rollen. Nee, niet een aantal rollen. Je hebt gespeeld in een aantal afleveringen van GTS-T. Ook dat, ja. Wie ja. was je? Uh, God. Vreselijk. Dat, uh, ik ben altijd heel slecht in namen. Wie was ik? Zal wie? ik haar noemen? Ja, noem Brigitte. Oh ja, Brigitte. Ik was in ieder geval de vriendin. Vreve. Ja, Lefevre. De vriendin van dokter Simon. En ik mocht in een uh, BMW cabrio rijden. Dus dat was wel leuk. En het was echt helemaal in het begin. Hè, met Isa ja. Hoes, Anthony Kamerling, ja. Reinoud Oerlemans. Hoe kijk je daar nou op terug? Want nu ben je um, opera regisseur en de oprichter van Holland Opera. Dat is toch niet de allereerste beste associatie die ik heb bij GTSD? Nee, nee, ik heb altijd heel graag gespeeld, maar ik, ik wilde eigenlijk altijd wel sowieso muziek doen. Dus ik deed dat ook al op de toneelschool. En, uh, en het was voor mij een hele logische keuze. Ik heb uh, bij De Appel gewerkt met uh, louis Andriessen, dat was ook muziek. En ik was uh, natuurlijk bij Hollandia met Paul Koek. En dat vond ik natuurlijk het maken van muziek, dat vond ik echt uh, fantastisch. Waarom ben je eigenlijk niet naar het conservatorium gegaan dan, als je dat eigenlijk wilde doen, muziek maken? Nee, ik, nee, het klopt eigenlijk wel. Ik wilde toch uh, theater doen. Dus mm -hmm. ik, de, de combinatie van... Uh, ik ben heel blij juist met mijn opleiding, hoor. Dat je dus uh, uh, echt een, een toneelachtergrond hebt uh, en dan, uh, dan muziek gaan doen. Uh, of een opera in mijn geval dan. Muziektheater ja, is muziektheater, het geworden. Ja. En in dit geval opera, heel ja. specifiek. Um, het nieuws. Uh, laten we eerst even naar de kijkcijfers van Boerzoektvrouw gaan. Dat verwacht je misschien niet direct. Maar daar hebben gisteravond 3,4 miljoen mensen gekeken. Oh, um, ja. Was jij er één van? Nee. nee je dochters ook niet? Nee, mijn dochters ook niet. Die hebben ook niet gekeken. Nee, uh... En je man ook niet? Nee, ook niet. Dus ja... Uh, yeah. Hoe kijk je daar nou naar? Met heel veel jaloezie. Als je dan vanuit gaat dat uh, een productie van Holland Opera... daar komen dan iedere avond, als je mazzel hebt, 300 mensen. Ja, ja nou, het is geen jaloezie of zo. Ik kijk er wel met enige verbijstering naar. Ik denk dat we wel uh, in het theater veel kunnen leren van marketing en dat soort dingen, maar... Ja, het is natuurlijk toch een heel ander medium. Kijk, het, wat het bijzondere is... is je, je kunt bij ons de spelers bijna aanraken. Dat kan lang niet altijd. Bij, bijvoorbeeld bij de locatieprojecten zijn eigenlijk altijd heel groot. Maar deze, omdat je, nou je bent er geweest, zo dicht bovenop mm -hmm. zit. Ik denk dat dat heel bijzonder is. En ik heb net ook een waanzinnige opera ergens anders gezien... in, uh, in Birmingham van uh, Jonathan Dove. Nou, daar kon je ook... Uh, de, de spelers, de, daar liep je echt tussendoor met zijn 400. Dus dat was. Maar ja, meer dan dat kan er ook niet in. Dus, want dan, dan wordt het iets anders. Ja, nou wat je net, waar je het verhaaltje mee begon, dat we veel kunnen leren van de marketingprincipes ja, die lang ten grondslag ja. liggen. Welke bijvoorbeeld heb je dan? Zijn er dingen die je hebt opgepikt? Nou ja, wij, wij hebben wel. Uh, ja, dat doen we natuurlijk al heel lang. Dat je probeert in ieder geval van die. Uh, uh, uh, ja bepaalde momenten dat er echt heel veel van je te zien is. Hè. Dus dat je zowel uh, op de radio bent... Uh, je probeert op de televisie te komen, is natuurlijk altijd ongelooflijk moeilijk. Koffietijd uh, hebben jullie al gehaald, toch? En Rijman. En Rijman is laat. Ja, precies. Dus ik, dat, dat, is, uh, dat is echt al heel bijzonder. En dan probeer je dat allemaal te genereren in een korte periode... zodat mensen echt uh, eventjes uh, uh, ja, dubbel geprikkeld worden. Anders is het echt heel lastig. Als je heel af en toe iets doet... Uh, en dit blijkt toch, wij doen ook altijd onderzoek... Mm -hmm. hè, na, nou, bijvoorbeeld onze kerstproductie, we hebben zwanen meer gedaan... en dan blijkt toch dat waar de mensen het meest op afkomen is op het beeld... Dus het, ja, het beeld wat overal hing, maar ook op de flyers en dat soort dingen... eigenlijk ouderwetser ook weer dan je zou verwachten. Dus niet zozeer die social media. Nee, want het is inderdaad wel opvallend... dat echt de Abris in heel Nederland lijken volgeplakt met Dido en Neneas. Hoe krijg je dat voor elkaar? Want Holland Opera is alleen maar te zien in Amersfoort, ja. Dido en Neneas. Een maand lang, weliswaar. Maar ook in Den Haag hangt de hele stad vol. Nou, ja, we hebben natuurlijk ook gekeken... waar komt ons publiek vandaan als we een locatieproject doen? En we, we hebben ook een locatieproject op een betonmortelcentrale gedaan. We hebben een paar keer gespeeld nu op Rijnouwen. Dat, dat is een waanzinnig mooi fort bij Utrecht. Mm -hmm. En als je dan kijkt dat het publiek vandaan komt... dan zitten de kernen zitten toch echt eh, Amsterdam, Utrecht, eh, maar ook Den Haag. Dus daarom dachten we... we we doen de we abries doen, in de grote steen. We doen de abries in de grote steen. En dat pakken we dan even groots aan. Dat uh, op ons uh, nederig. <lacht> nou ja, <goed. laughs> het blijft natuurlijk altijd. Uh, maar het is in ieder geval niet iets waarop wij willen bezuinigen. Omdat je daar, doe je jezelf helemaal de das mee. Ja. En koffietijd, levert dat dan nog uh, kaartverkopen? Ja, we, hebben toen, uh, ik bedoel, we zijn in koffietijd geweest. En dan merk je onmiddellijk de dag daarop dat uh, de kaartverkoop met zoveel tientallen in ieder geval stijgt. Het zijn geen honderden helaas, maar... Ja, dat was trouwens ook wel heel mooi, hè, waar Dido en Eneas even anderhalve minuut zongen. Ja, echt prachtig. Ja, ja. Een Turks duet. Een Turks duet. Ja. Want voor alle duidelijkheid, het gaat om een min of meer Turkse bewerking van Dido en Eneas. En je hebt je onder andere laten inspireren door um, George Clooney en de asielzoekerscentra. Nou ja, kijk, het is op zich... Kijk, me laten inspireren door de asielzoekerscentra... klinkt misschien een beetje... Dat, dat, ja, dat, dat is het niet echt. Het is, kijk, zowel uh, Dido als Eneas zijn allebei uh, zonder land. Zij is uh, verbannen uit, het, uh, uit Libanon eigenlijk. Hè? Daar komt zij vandaan. Uh, en uh, Eneas, die, uh, nou ja, dat is een prins van Troje en Troje is vernietigd. Mm -hmm. Dus het zijn twee mensen die zoekende zijn... Het trooie ligt in Turkije. Dus eigenlijk was daardoor de link heel snel gemaakt... omdat uh, om in Dido en Eneas van Purcell... Uh, wat oorspronkelijk geschreven is voor een, uh, voor een uh, meisjesschool... eigenlijk door de man, dus door Eneas, nauwelijks gezongen werd. Hè. Die komt drie keer, vier zinnen even langs. En dan uh, is toch... In 1693 liefde... of zo, in de 17e eeuw. Ja, 17e eeuw. En dan... Uh, ja, dan, dan gaat hij weg en dan pleegt zij zelfmoord. Dat je echt denkt van, hè, heb ik iets gemist? Was er een enorme liefde? Nou, dat zit er natuurlijk bij Virgilius in principe wel. Mm -hmm. En wij hebben gewoon uh, gedacht... wij willen die rol heel graag uitdiepen. Het was logisch om dat te doen uh, in zijn moedertaal, dus in het Turks. Dus uh, Turkse muziek gezocht. Uh, gevraagd aan Fonds Merkies om een paar Turkse tuk, uh, stukken te schrijven... die uh, Niek vervolgens weer gearrangeerd heeft... En dat is echt, ja, ik vind het een, een verrassing, verrassing, die, dirigent en de dirigent. De dirigent. Jouw echtgenoot. En, um, ja, ja, dat ook, ja. <laughs> Goed, nou, we gaan het zo hebben over Dido en in Eneas... en die prachtige bewerking die jullie ervan hebben gemaakt. De tegel ligt daar, is inmiddels beschreven. Straks wordt duidelijk wat erop <laughs> staat. En uh, luisteraars kunnen zich melden. kunt opmerkingen plaatsen, vragen stellen. Ga naar Radiokunstof.nl of Twitter, uh, hashtag radiokunststof. Joke Holboom, uh, regisseur en uh, directeur van het operahuis Holland Opera. Um, en Holland Opera is ook door jou opgericht. Het uh, gezelschap speelt in theaters en op locatie. Zo'n drie voorstellingen per jaar maken jullie. Is althans het streven. Uh, en de thuishaven is echt een, een waanzinnige plek in Amersfoort. Vlakbij uh, het station. Een industrieel monument is het. Het ziet er echt heel erg mooi uit. De Verensmederij. Op de wagenwerkplaats. Uh, wat werd daar vroeger gefabriceerd in die ruimte? Het is een uh, voormalige werkplaats van de NS. En uh, in onze ruimte werden echt veren gemaakt. Dus uh, uh, uh, aan de onderstellen van de treinen. Hè, om het veren. Dus die werden daar... Om het om, om te Dat veren. Om het veren, ja. zodat je niet zo enorm uh, schokt. Ja. En uh, nou ja, in, in uh, in oorsprong uh, waren er ook allemaal schoorstenen. Omdat er uh, enorme smitses waren. Later zijn die helemaal heel groot geworden. Zijn de, de zijschoorstenen eigenlijk uh, afgebroken. Die, die zijn gedeeltelijk weer herbouwd bij de restauratie. Ja, dat is, Het is een waanzinnig pand. Het is heel erg inspirerend. Het is van binnen die spanten en zo. Ik weet nog dat de eerste keer dat ik daar kwam... toen repeteerden wij in de laswerkplaats. Dat is een ander gebouw daar op, het, op de ja. wagenwerkplaats. En toen, uh, ja, toen liep ik van het station, omdat je het heel makkelijk kunt lopen, daar naartoe. En toen kreeg ik een enorme regen uit mijn kop. Dus toen dacht ik even schuilen in. Uh, ik wist niet dat dat de Verenigde was. Maar ik ging daar even naar binnen. En het zag er natuurlijk van buiten namelijk niet uit. Allemaal ingegooide ramen. Het was echt verschrikkelijk. En veel junkies die daar waren. En zwervers toen. Ja, en zwervers. En nou, hele enge grote honden en dat soort dingen. <laughs> Maar toen kwam ik binnen en toen dacht ik... jeetje, wat een waanzinnige ruimte, wat een potentie. En toen hebben we dus ook aan de NS gevraagd... of tenminste, we zijn met de, eerst met de gemeente gaan praten... Nou, omdat wij een vestigingsplaats zochten... en zij wilden ons graag daarvoor uitnodigen om, om in hun stad te komen. Nou, wij wilden natuurlijk heel graag daar. En toen hebben wij in eerste instantie om ook te laten zien de mogelijkheden van het pand, hebben wij stiks daar gemaakt. Toen was het nog helemaal vervallen. Toen hebben we daar een nieuwe opera van, van Giel in gedaan. Hij was echt fantastisch. En toen was Amersfoort om. Toen waren ze om. Toen ja, was nou. jullie daar gaan zitten. Ja. En in 2010 werd het geopend door Prinses Maxima trouwens. Mm. En ik hoorde dat ze nu ook heel regelmatig bij jullie voorstellingen komt. Ja. Privé. We zijn er speciale banden tussen jou en Maxima? Joko Holboom? Nou, nou neem, neem, kijk... Ik, vind, ik voel me vereerd dat mm -hmm. zij komen. Het is, het is niet iets wat wij aan de grote klok hangen of zo. We hebben dat ook heel stilgehouden verder. Dat, uh, maar het is fantastisch dat, uh, ja, dat, ze, dat, dat ze zo geïnteresseerd zijn, sowieso, mm -hmm. in, uh, in kunst en in cultuur. En, en dat ook zo'n warm hart toedragen. Ze openen trouwens binnen uh, van deze week uh, de belevingsruimte naast ons van de Cliniclowns. Oh, dat dus zit dat, daar ook, dat op zit hetzelfde ook, terrein. Ja, het, zit nou, het is het gebouw naast ons. Ja. En uh, nou, dat is inmiddels al wel duidelijk. Je bent niet alleen maar regisseur en oprichter van uh, dit gezelschap... maar je doet werkelijk alles. Hè? Ik geloof dat je ongeveer tien, een tiendubbele functie hebt met en, en die ja, gemeente. Ik doe uh, heel veel met mijn team, hoor. Dus ik doe ja, het die andere mensen zullen ook wel wat doen. En jouw man oh, heeft geloof nou. ik ook twintig verschillende functies... Ja. binnen het gezelschap, maar... Het, nou, wij het... hebben altijd het zakelijke en het artistieke gecombineerd. En dat komt niet zo heel veel voor. Nee. En dat is Helemaal wel... nooit, toch? Nee, maar het is wel heel handig. Dat is echt heel fijn. Ik bedoel, om, ook omdat we het allebei, allebei doen. Kan de een de ander terugfluiten. Maar op een manier... Ik bedoel, het is vaak strijd tussen zakelijke en artistieke. Dat hebben wij veel minder. En dat is ook heel fijn. Ik bedoel, daardoor ja, kun je toch behoorlijk ver... En hoe Komen. ziet de toekomst van het gezelschap er eigenlijk uit voordat we het over Tido en de gaan hebben? Is het staan, liggen jullie onder vuur of de hele sector ligt onder vuur? Kijk, uh, Amersfoort uh, uh, heeft aangegeven dat ze ons natuurlijk heel graag uh, willen hebben en houden, maar die kunnen dat natuurlijk never nooit alleen. Mm -hmm. Dus uh, er ligt een aanvraag bij het uh, fonds voor de podiumkunsten. En ik ben ontzettend blij dat, uh, dat de BTW dat dat teruggaat. Want dat scheelt echt zo, Ja, het scheelt toch een tientje per kaartje voor de kaartjes die we nu hebben. En ja, dat is en dus dat is ontzettend ja. veel. Dus daar ben ik heel erg blij om. En voor de rest... Uh, ja, we hebben een, uh, een, een mooi, een goed plan gemaakt. En uh, ja, het is voor iedereen... Uh, Spannend. Eh? Spannend. Spannend, ja. Goed, Dido en Eneas. Uh, uh, jullie nieuwste productie, een, een bewerking van Dido en Eneas. Dido, Ile en Eneas, zeg ik het zo goed? Ja, ik zeg het zelf ook elke keer verkeerd. Dan moet ik altijd uh, Sinan erbij hebben. Ile, volgens mij. Ile. Uh, nou het, ja. is, het is in ieder geval Turks, het betekent ook gewoon N. Net als uh, daarmee het N teken erbij. Het is, het is een bewerking, absoluut. Maar het is niet zo dat de muziek van uh, Purcell niet volledig te horen is. Die is helemaal te horen. Die is ook helemaal te horen, echt. En er stond vanochtend een slechte recensie in de Volkskrant. Ja. Er was maar één recensie. Ja. Ik sloeg de krant open, want ik was heel benieuwd. Ik vond het namelijk een prachtige voorstelling. Ongelogen, heel erg gemeend. Ik vond het heel erg mooi. En bij de Volkskrant krijgen jullie slechts twee sterren. Ja, ja ik was ook, uh, ik moet eerlijk zeggen, dat ik echt weer aangedaan was. Omdat, ja... Hoe laat was het toen je hem las? Uh, ja, vroeg, omdat ik, uh, ik zat met mijn, uh, met mijn jongste dochter te ontbijten om half acht. Dus het was half acht. Ja, echt een uh, hele vervelende binnenkomer. En dan? Nou, weet je, ja, pff, ja... Nou, ik vind het zo jammer. En daar hebben we natuurlijk enorme last van... dat wij niet gerecenseerd worden door, de, door muziekrecensenten. Ik bedoel, er zijn nu al zoveel muzici geweest die het echt fantastisch vinden. En nou, Hans Nieuwenhuis was er ook nog... Uh, dit weekend en die, die, die zei dat, dat het de mooiste Dido was die. die Hans Nieuwenhuis? Die, van de opera studio en uh, jarenlang daar directeur van geweest. En, uh, een soort uh, broedplaats na het conservatorium voor jong talent. Mm -hmm. En die zei: het is een van de mooiste Dido's die. Ja, ik... dus en. en ja, God. Ja, van alle muzici die ik spreek, vinden ze juist de combinatie van de Turkse muziek met de. En ook hoe die, ja goed. We hebben natuurlijk niet voor niets voor Turkse muziek gekozen. Hè? De, de, de, de versieringen, het, het, het, gaat, het gaat naadloos in elkaar over. Zullen we gelijk even luisteren? Want dat kan. We hebben opnames. Echt gelegen. waar. Ja. Ik akşam... is Nou, als dit niet mooi is, uit Dido en Eneas, Joke Holbom. Misschien moet jij even vertellen waar we nu precies naar hebben geluisterd. Het is uh, het openings, de openingsaria van, uh, van Eneas. En waarin hij zijn verlangen en zijn verdriet bezingt om het verloren land. Om zijn uh, eenzaamheid. En dat hij ja, zijn geliefde ook niet meer terugvindt. Ja, en we hoorden dus Turks. En uh, hij, uh, de bariton, uh, Sinan Vooral, heeft dat zelf bewerkt? Nee, hij, ja, hij heeft uh, vertaald. Nee, nee, nee, nee. Of, niet? Nee, of heeft hij dat heeft... niet gedaan? Nee, dit is een gedicht. Nee, dit is een gedicht. Dus hij, uh, hij heeft hier natuurlijk wel dit nagekeken voor ons. En dat, uh, uh, dat uh, wel bijvoorbeeld... Uh, en uh, Eneas er tussen gevoegd is en dat soort dingen. Hij heeft andere dingen, uh, stukken dus echt van uh, uit het Engels naar het uh, Turks vertaald. Dus dan wordt er half Engels en half uh, Turks gezongen. Dat heeft hij uh, absoluut gedaan. En Fons, Fons Merkies heeft hier oorspronkelijk uh, dus echt de muziek voor geschreven. En hoe is dit nu in zijn werk gegaan? Waarom bedachten jullie dat je uh, uh, Dido en Eneas voor een deel in het Turks wilde laten zingen? Nou ja, nou wat, ik, wat ik net al zei, hè, om de rol van Eneas uit te diepen... en omdat, het, omdat dat een Turk is, was het logisch om te kiezen... Voor, voor en Turks muziek en Turkse taal. En wij kennen een hele goede Turkse zanger. En inmiddels ook een uitermate goede Turkse zangeres. Eileen uh, Césaire. Maar ook, uh, ook bijvoorbeeld uh, Madike Marion die de andere Daido zingt. Hè, want we hebben een dubbele cast. Ja. We hebben wel één Eneas, maar we hebben wel... Uh, en verder een dubbele kast, Ja, die zingen ook uh, prachtig, de hele mooie talen om in te zingen. Ja, maar dat lijkt me nogal ingewikkeld, toch? Om in het Turks, dat moet je dan waarschijnlijk fonetisch leren. Ja, ja je moet het fonetisch leren, maar dat moet je ook... Als je, eigenlijk als je Italiaans doet of als je Russisch doet... Ik bedoel, ze zijn natuurlijk ook allemaal niet uh, zeker Russisch. Dat is eigenlijk nog wel veel moeilijker. Dus dat zijn ze ook allemaal wel gewend, mm -hmm. hoor, dat dat, uh, dat dat op die manier werkt. Maar goed, je zegt uh, we wilden het in het Turks doen omdat we te maken hebben met een Turkse zanger, maar dat. Nee, leidt. niet een Turkse zanger. Nee, omdat we te maken hebben met Eneas uit Troje en Troje ligt in Turkije. Ja, ja. En dat was de reden dat je dat. Dacht, is, dat, dan... is, dat is de basis. Ja. ja. Dus dat is het begin geweest. En dan geleidelijk aan, dan ontwikkelt zo'n project zich verder. En ik wilde natuurlijk wel, ik heb hem eerder gedaan... ik wilde verder uitwerken over de twee mensen die geen land meer hebben... en die alle twee niet welkom zijn waar ze terechtkomen. Want dat is bij Daido natuurlijk ook zo. Die komt uit Libanon. Die ja, spoelt aan eigenlijk op de kust van, van, van, van Tunesië... En die uh, nou, mag dan, uh, omdat het, uh, het zo'n leuke vrouw is en ook een koningin... Mm -hmm. mag ze een stuk land omspannen met een, uh, met een koeienhuid. En daar trekt ze dan draden van. En er zijn verschillende versies van. Maar één daarvan is dat ze dus rond de grootste stad van Tunesië... haar draden legt. En dat is Carthago. Dat is dan haar stad. En dan ga je nog verder. Dan diep je die rol nog verder uit. En dan kom je terecht bij George Clooney. Waar die overigens een beetje op lijkt. Ja, ja. ja, het is gewoon een hele mooie man. Zegt, uh, al jarenlang speelt hij in producties hè, bij jullie. Ja, hij speelt al, al, al heel lang bij ons. Nou, dat George Clooney, dat is eigenlijk ik zocht heel lang voor... Uh, kijk, Eneas, uh, wat, uh, hoe maak je het nou geloofwaardig... dat hij uh, door de goden uh, ja, de opdracht krijgt om toch verder te gaan? Hoe kun je dat nou in onze tijd vertalen? En ik dacht, eigenlijk kun je dat doen door middel van zijn geweten... Mm -hmm. Kiest hij voor zijn eigen geluk? Dus kiest hij voor die ene vrouw? Maakt hij het klein? Gaat hij proberen die vrouw eruit te krijgen met alle gevolgen van dien? Of blijft hij werken aan, nou ja, aan, aan, het, aan de wereld? Aan, aan, aan iedereen die, die onrecht op dat moment aangedaan wordt? En Er zijn zoveel vluchtelingen op dit moment op de wereld... Dat mij dat eigenlijk wel, ja, ik vond dat wel een hele mooie ingang. Waarmee het in zekere zin uh, zit er ook wel kritiek in. Want je ziet trouwens op een groot scherm ook uh, uh, Sinan al telefonerend met een mobieltje in een auto zitten en ondertussen al die brandhaarden afreizend. Althans, ja. je ziet dan alle suggesties. De suggestie, naden suggestie ja. ja, precies. Um, uh, uh, Waarmee je in zekere zin ook kritiek lijkt te leveren op al die uh, filmsterren die de wereld afreizen, van de ene brandhaard naar de andere. Nou, of nee, ik vind. Interpreteer het, ik dat ja, voor... ja, God, kritiek. Het is natuurlijk. Ik bedoel, aan de ene kant is het heel goed dat ze het doen. Ik bedoel, iemand moet het doen om toch een deur open te mm -hmm. krijgen. En tegelijkertijd is het natuurlijk heel gratuit. Ik bedoel, als je dan toch weer in de krant leest dat hij uh, voor 100 dollar gewoon weer uit de gevangenis gekomen is en die 100 dollar. Die was waarschijnlijk ook niet eens nodig geweest toen hij bij een demonstratie is opgepakt. Ik bedoel, kijk, hij is natuurlijk uh, onkwetsbaar. Dat is ook heel lastig voor hem. Die, uh, ja, dat is ook weer een gevecht in jezelf natuurlijk. En waarom vind je het belangrijk om uh, die Neus naar deze tijd te halen? Is dat, uh, ja, bedoel, dat, dat is het dat... niet gewoon een mooi klassiek verhaal en Tuurlijk laat ook. dat het zijn? Nee, nee, nee. Het is ook een mooi klassiek verhaal. Maar kijk, ik denk dat alle grote verhalen dat is, ja, ik, ik speel ook heel graag. Uh, ik maak heel graag bewerkingen van Shakespeare en Shakespeare. En getemde de de fakest, getemde fakes onlangs nog. Ja, precies de getemde fakes en, uh, en ook uh, King Lear hebben we een keer gedaan en we hebben ook nou, net uh, Romeo en, uh, en Julia gedaan als mm -hmm. Romeo en Celia. Ja, weet je, de grote verhalen en Shakespeare wist dat ook al. Die trok die verhalen weer naar zijn tijd. En dat doe je automatisch weer, trek je ze ook weer naar jouw tijd. Mm -hmm. Wij leven nu. Dat wil niet zeggen dat het niet kan, hoor. Dat je niet een, uh, een klassiek drama op een helemaal klassieke manier kunt doen. Maar ik weet niet. Ik vind dat het toch altijd wel iets te maken moet hebben met het nu. Met deze tijd. Ja, we, we leven nu. Mm -hmm. Uh, de mensen uit de, de buurt, want uh, vlakbij de Veresmederij heb je die arbeiderswijk. Waar uh, wonen daar nog heel veel mensen die in de fabriek hebben gewerkt eigenlijk? Nou, ja, toch nog wel aardig wat hoor. Dat, uh, we hebben voorafgaand aan de première hebben we de avond daarvoor speciaal een voorstelling voor de buurt. Dus voor het Soeste Kwartier gespeeld ja. en voor de oudwerkers. Ik had ook een filmpje gemaakt. Samen met Nienke Rooyakkers, uh, die de interviews had gedaan, hebben we een filmpje gemaakt. Uh, van oude mannen die daar echt gewerkt hebben. En ook met oude beelden door, doorheen. Dus dat, dat had ik ook laten zien van tevoren. Ja, dat, dat vinden ze natuurlijk toch geweldig. En ik denk ook, je moet toch zo'n binding met zo'n stad... en zo'n binding met wat zo'n terrein is geweest. En daarna en mochten ze Dido en Aeneas ja, en zien. Dido en, en, en hoe was de reactie? Want dat zijn nee. mensen die waarschijnlijk niet uh, regelmatig naar de opera nee, gaan. Nee, ze vonden het geweldig. Dus dat was, wel, was heel erg leuk. Dus ondanks de... In de volksgroep mm -hmm. vindt het publiek vind het, <laughs> tot nu toe, toe prachtig. Tot nu toe prachtig, gelukkig. Uh, wat ik ontroerend vond uh, ook, is dat je werkt met uh, figuranten. Mm. Uh, ze zingen niet vrouwen die dus net als Dido gevangen zitten in de gevangenis, want dat is de setting. Uh, wat, wat zijn dat voor vrouwen? Waar haal je die vandaan? En waarom? Wat, wat is nou, ik, ik vond het mooi om uh, ik vind het sowieso mooi om toch een samenwerking ook aan te gaan met mensen of uit de stad of uit de regio, maar in ieder geval om die er meer bij te betrekken. Ook omdat opera ja een onbekende vorm toch is. En steeds meer dreigt te worden. Dat vind ik echt zonde. Een elitaire vorm. Ja, nou ja, goed, ik heb niet zoveel tegen het woord elitair. Dat uh -huh. mag ook wel gewoon. Dat mag ook gewoon bestaan. Maar het, maar, maar ik vind het fijn om te laten zien dat het, uh, ja, dat het zoiets levens is... en niet zoiets doods wat ze denken en saai. En, uh, en, en, en dat het nergens over gaat en lang. En, en ja, aria's die maar doorgaan. Of ik wil gewoon laten horen wat een geweldige muziek je hebt. En, en hoe je dit allemaal ja, kunt beleven op verschillende manieren elke keer weer. En deze vrouwen, die variëren dus in de leeftijd... Dus 30 en 70. Ja, het is echt prachtig om te zien. Ja, dat is ook. Dat, ik, ik wilde dat ook heel graag, omdat ik heb natuurlijk hele mooie jonge zangers, hartstikke fijn. Maar het is ook heel fijn om gewoon die gelaagdheid, die, die, die, die oude vrouwen erbij, dat is prachtig. Mm -hmm. Echt. En er zit ook een meisje bij, Sahar, die echt in een asielzoekerscentrum zit. Die zit er al drie jaar in. Waar? In de buurt van Amersfoort? Ja, in Amersfoort. En ho hoe heb je haar betrokken bij deze voorstelling? Nou, we hebben ook de, de, de asielzoekerscentra aangeschreven. En ja, die waren er toch wel vrij huiverig voor. Ook omdat ze officieel niet mogen werken. En ik weet niet wat allemaal. Dus... Want, wat wilde je eigenlijk? Dat alle figuranten uit asielzoekerscentra zouden nou, komen? Nou, ik dacht een combinatie. Dat ah. leek me het fijnst. Want, want allemaal is best wel heel zwaar. En ook... Uh, Snap je? Dus mm -hmm. ik, in mij leek het fijn als het de combinatie was: dan komen zij ook op een andere manier weer in aanraking met onze maatschappij, gewoon met onze mensen. Ja. En uh, nou, en andersom. En één vrouw meldde zich aan. Ja, dat ja. één nee. vrouw meldde zich aan. Nou, onmiddellijk. En een heel mooi, mooi meisje ook trouwens. En uh, ze doet het ongelooflijk goed. En uh, waar komt ze vandaan? Iran. Mm -hmm. Ja. En uh, heeft zij op de andere manier, ik bedoel, wat was haar gedachte om, om zich aan te sluiten bij jullie? Waarom wilde ze het graag doen? Ja, daar dat ben ik nog steeds niet helemaal achter. Ik bedoel, ik, ik, heb, uh, ik heb heel erg het gevoel dat ze ontzettend goed snapt waar het allemaal over gaat. Want dat zie je eigenlijk gewoon als ze aan het, uh, ja, als ze aanwezig is op mm -hmm. het toneel. En. Uh, we hebben haar ook haar eigen verhaal laten doen. Hè? In eerste instantie we hebben we een soort audities gehouden en zo. Maar zij wilde toen, dus ze ging eerst in heel moeizaam Engels en Nederlands een, een positief verhaal over Nederland vertellen. En toen zei ik: Nee, maar, maar vertel maar je verhaal in je eigen taal over je eigen land, waarom je weg bent. Nou, dat was, dat was heel aangrijpend, terwijl we daar niets van verstonden. Ja, Bij de auditie echt... heb je ja. haar dat gevraagd? Om, ja, om haar, omdat eigen iedereen, haar eigen eigen ja, taal? Om, iedereen vertelde een eigen verhaal. Dus ik heb gevraagd, doe het in je eigen taal. Ja, dat was, was heel mooi. Dus. Niemand verstond het en nee. toch nee, werd er duidelijk vertel, wat, er, ja. wat er was geschiet. Ja, ja. Uh, dat is wel mooi dat je dat zo vertelt. Want Dido en Eneas, in deze bewerking van jullie... ontmoeten elkaar, of ja, herkennen elkaar ook door middel van hun taal. Ja. Namelijk het Turks. Ja. Want ook de sopraan is van, niet van oorsprong Turks, maar heeft Turkse ouders. Nederlands-Turks is. Ja, ja. nou het, ja, ze is, uh, is meer Turks bijna dan Nederlands. Nou ja, goed, nee, ze is het allebei. Dat, uh, ja, ik, ik vond het mooi om. Uh, Kijk, als je het helemaal letterlijk had genomen... dan had je eruit Libanon moeten laten komen en allemaal dat soort dingen. Maar ik had zoiets van, kijk, twee zielen die elkaar herkennen. In de muziek en in de taal op dat moment, weet je. Hij begint met het zingen van een liedje van een soort... ja, een soort uh, uh, kinderliedje. Mm -hmm. begint die, en zij herkent dat onmiddellijk. Dus zij schrikt daar eigenlijk enorm van... Dat, dat, dat hij haar aanspreekt in haar eigen taal, in haar eigen herinnering. Dus dat was eigenlijk wat, wat ik daarmee heb geprobeerd te doen... En volgens mij uh, ja, werkt dat werkt goed. Dat wel. Ja. En heb je dat er dus aan toegevoegd. Mm -hmm. ja. We gaan luisteren naar haar. Ze speelt uh, voor het eerst met jullie mee. Aileen César um, speelt Dido. Dido. Dido yeah. Joke holboom. Alleen was dit niet Eileen. Nee, nee het was niet Eileen. Dit was Madike, de andere, de andere Dido, dus ja. uh, Madike Marion. Want jullie hebben twee <laughs> verschillende kasten, zoals ja. je net al zei. Alleen uh, Sinan Fural uh, doet beide keren en neas. Het, het, jullie hebben voor een dubbele kast gekozen, omdat het gewoon te veel is om een maand ja. lang. Ja, het is, het is gewoon te zwaar. Dus, uh, dus vandaar. Ja. ja. Um, Laten we het even over het uh, diva gedrag hebben, wat toch heel erg bij de mm -hmm. opera hoort. Dat wordt bij Holland Opera, dus bij jouw gezelschap, niet getolereerd. Uh, nee, nee, nee, ik, ik hou daar helemaal niet van. Dus, uh, dus eigenlijk zeker als we reizen en zo, tegenwoordig bouwt wel de techniek echt op, maar het is wel altijd de bedoeling dat na afloop, uh, dat we samen wel even breken, dat soort dingen. Dus dat we niet samenbreken. Uh, samenbreken omdat de techniek maakt het natuurlijk altijd idioot lange dagen en dat soort dingen. En dat je... Nee, ik, ik hou daar niet zo van. Ik vind ook... Uh, je doet het met z'n allen. Als de anderen jou niet dragen, kan jij niet schitteren. Hm. Zo is dan is het. de tekst die jij uitspreekt, ja. Ja. ja. En waarom ben je daar zo uh, gedisciplineerd in en zo overtuigd van? Dat, dat, dat dieva... Want daar zullen ze niet allemaal blij mee zijn. Ja, maar dat is, ja, nou ja, goed, dat is denk ik mijn achtergrond als actrice. Ik bedoel, dat heb je toch bij acteurs echt minder dan uh, bij. Uh, nou, dan heb je uh, toch ook diva's die helemaal niks anders doen dan. Ja, yeah, nee, die staan heb je ook wel. Ja, televisie en zo. Ja, maar goed, dat is. Uh, ja, maar nou, ik denk dat weer, uh, bedoel, je. ja, ja. Daar... Ja, misschien. Nou ja, ik denk dat het komt hoe ik zelf naar school begonnen ben. Dus bij, uh, bij de Appel, bij Hollandia, bij Theater, het Amsterdamse Bos. Dat zijn eigenlijk de dingen die mij een beetje gemaakt hebben. Dat, uh, ja, dat was voor mij ook de manier van theater maken die ik het leukste vind. Namelijk oh. één grote familie. Want dat ja. was wat ik, ik was voor het eerst bij jullie. Maar ik moest heel erg denken aan de sfeer die je ook bij De Appel hebt. In Scheveningen, Den Haag. Waar het ook... Um... Ja, wij met z'n allen tegen de rest. Zo'n soort gevoel. En, en dat de familie ook betrokken is. Meedoet. Ja. Uh, ja. Ja, eten en dat... is ook heel belangrijk bij ons. Dat, uh, we hebben altijd enorme lunches en zo. En uh, eten is altijd een heel wezenlijk onderdeel. Dus dat... Uh... En, en wat, wat zit daarachter? Wat, wat is het idee daarachter? Ja, dat, ja, ik vind dat je zoiets samen maakt. Dus ik, vind het, ik heb er best wel een hekel aan de, de spelers... die uh, alleen maar binnenkomen om even hun ding te doen. Het is gewoon meer dan dat. Het is niet, ja, het, is niet het afdraaien van een, uh, van een kunstje of mm -hmm. zo. Dus je maakt samen een voorstelling. en uh, Dat doe je ook heel erg samen. Kijk, ik heb natuurlijk enorm mijn ideeën van tevoren. Maar vervolgens... Kijk, ik heb met twee cast, echt twee behoorlijk verschillende voorstellingen gemaakt. Terwijl de mise-en-scène natuurlijk in principe hetzelfde is. Het concept is hetzelfde. Maar die mensen zijn zo verschillend. Dat kan niet anders. En levert dat dan ook wat anders op... als je je zo tot elkaar verhoudt? Denk jij dat je het zou kunnen zien, bijvoorbeeld... als je bij een willekeurig gezelschap in de zaal zou zitten... dat je ziet of met die achtergrond iets is gemaakt... of... Uh ja de klassiek, bedoel met, met de diva-gedrag diva en ik denk dat de hiërarchische ja. structuur. Ja, ik denk dat je dat uh, wel ziet. Ja, hiërarchische structuur heb je natuurlijk altijd wel een beetje. Ik bedoel, kijk, mensen met enorm veel ervaring... Hè, dat, dat is anders, die, die treed je toch weer net anders tegemoet... dan, uh, dan mensen zonder, uh, of die net beginnen. En dat is ook goed, dat, dat, dat moet ook. Daar moet je mm -hmm. ook respect voor hebben. Maar en ik denk je zie dat je de uh, mensen er ook op... Nou ja, weet je, we, wat we vaak proberen is dat we in, in korte verband al eerder even met mensen werken, zodat, uh, zodat je gewoon weet of het klikt. Want het is gewoon wel belangrijk. Dat je, dat je echt dat gevoel hebt. En ik kijk ook wel samen met Niek naar de verdeling van rollen, dat niet altijd dezelfde de hoofdrol speelt, maar dat je dat ook laat en dat Wat iedereen ook niet vindt... bij ieder opera gezelschap aan de hand is. Want de diva is de diva en doet ja. altijd de hoofdrol. Ja. ja, maar kijk, dat kunnen wij ons ook niet permitteren. Zo zitten we natuurlijk ook niet in elkaar. We hebben mm -hmm. verder niemand in dienst of zo die alleen maar bij ons is. Dat, uh, of dat je een koor in dienst hebt en je vliegt alleen maar je solisten in. Nee. Dat hebben wij ook niet. Dus uh, Nee, dat... Ik vind het dat een beetje geleidelijk. Nou ja, Niek, oh, sorry, ik heb ja, een Nou ja, Nick, spraken we, dus jouw echtgenoot, de dirigent, met wie je samen ook al die mm -hmm. castings doet. En hij zegt dat, dat je. Even kijken, als er geen plaats is voor divas, sluit je de allerbeste vrijwel automatisch uit. Dat, dat zegt hij trouwens niet. Het applaus halen we met z'n allen en niet apart. Nee. En. Ja. Um, je, hebt, je doet het ook echt met z'n allen. Ja. Ik, ik, ik heb daar een ontzettende hekel aan, zoals dat inderdaad bij de opera gebeurt. Dat iedereen apart applaus gaat halen. En dat je dan hoort wie de minkukel was die dus wat minder... of die een boel krijgt. of uh, Weet je wat dat, de applaus inzakt? Oh, ik vind het zo naar ja, Ik vind Het is zo ongelooflijk oncollegiaal. Ja. En, nee. en daar wil je dan echt... Ja, nee, bestuur. daar wil ik niet je aan Je zit aan mee ook helemaal te gruwen. Nee, daar je zit ik echt dit. van te gruwen. Ja. Kijk, ja, nee... Terwijl dat zo gewoon is in ja, die wereld. Ja, maar dat mag echt inderdaad van mij wel enorm doorbroken worden. Ja. Ja. En um, als jullie dan die casting doen, hè, uh, zegt Nico ook... loyaliteit is daarin heel belangrijk. Ja. Dus iedereen helpt de opruimen na een repetitie. Een zanger met een hoofdrol uh, in de ene productie... kan een kleine rol in de volgende productie hebben. Mm -hmm. En soms zegt hij, kies ik een mindere zanger... maar wel iemand die qua houding bij ons gezelschap past... Gaat dat inderdaad zo ver? Dat, uh... Ja, maar dat is denk ik heel belangrijk. Ook uh, omdat je zo nauw samenwerkt, omdat onze budgetten natuurlijk ook niet enorm zijn, ben je enorm op elkaar aangewezen. En wil je eigenlijk. Je wil ook niet een, een, een, een nare, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, iemand in de groep die. Uh, ja, die daar niet past en, uh, en, en die ja, zitten stoken. We hebben het wel eens gehad, stoken. Ja? Dat is naar, dat is echt naar. Dat is, slecht voor de, is ook slecht voor de voorstelling. En hoe dan? Hoe, hoe gaan ja, we? gewoon uh, uh, ja, achter je rug om pr dingen praten, uh, bespreken. Uh, ja, nare grapjes, uh, ook ten opzichte van collega's, dat soort dingen. En dat valt dan ook meer op, juist ja. in zo'n gezelschap? Ja. Maar is de houding te omschrijven? Want wat voor mensen krijg je dan op je pad? Welke mensen sluiten zich bij jullie aan? Is, is daar iets over te zeggen? Ja, ik vind dat, dat de mensen die zich bij ons uh, aansluiten, dat, of tenminste, ja, die, die, die, die dus jullie echt... uitkiezen. Ja, nee, ja, maar het dan die klopt. ook blijven en ja. die ook willen blijven en zo. Die hebben heel sterk het gevoel, een, ja, ook een verbondenheid met, uh, met de club en, uh, en maken er groei mee. En groeien zelf ook vaak enorm. Hè? Dat is, uh, Sinan werkt nu een jaar of acht, negen bij ons. Dat is echt een wereld van verschil met hoe hij binnenkwam... en wat hij allemaal niet inmiddels aan bagage... dat is fantastisch om hem als speler zich te zien ontwikkelen. En waar kwam hij eigenlijk vandaan? Geboren in Ankara, het conservatorium hier gedaan. Ja, hij is eigenlijk van oorsprong IT'er, dus uh, hij kwam uit de computers... En, uh, ja, er was een uitwisselingsprogramma met, uh, met Enschede... maar zijn hart lag altijd al bij de muziek. Toen is hij hier toch zanglessen gaan nemen. En, en de vrijheid was hier waarschijnlijk ook groter... om het hier te kunnen doen. Maar in ieder geval... Ja, dat moet hij natuurlijk eigenlijk zelf ja. zeggen. Maar dat, uh, En toen heeft hij toch echt dat achter zich gelaten... en is hier conservatorium gaan doen. En hoe is dit gezelschap van jullie? Ik bedoel, ik, ik heb nu een paar keer gezegd... dat je de oprichter bent van Holland Opera, maar... Hoe is dat ooit ontstaan? Uh, het is Jij als actrice ooit gevonden ja, bij GTST? Ja, Ja. Nou ja, ik heb ook John Lanting gedaan. Ik bedoel, vijf hoge drama. Ik bedoel, heb, je heb je ook heb, gedaan? Ik hele verschillende dingen gedaan. Hele serieuze dingen. Hele, heel veel van geleerd trouwens, hoor. Over timing en dat soort dingen. Echt heel veel van geleerd. Dus Ik had iedereen een keer aanraden om een klug te doen. Dus, uh, nee, dat... Uh, wij wilden gewoon, ja, wij wij hadden elkaar ontmoet in een uh, in een wij opera productie, zijn? dus uh, uh, Nieke en ik. Ja. En uh, ik viel eigenlijk in voor een, uh, een zangeres. En die zangeres die ging toen uh, toneel spelen of die ging televisie doen. En ik ging toen Nina Hagen zingen daarin. <laughs> Ja, nou ja, ik zong natuurlijk altijd al. Hè. Dat, dat, uh, en maakte altijd al. Al op die toneelschool ja, was duidelijk ook, dat jij ja, ook een zanger was. Maar nou, klassiek. Of ja, wat? Ja, klassiek. Ja. ja, dan kom je al snel bij Nina Hagen uit. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat is ontzettend ja. leuk. En wij dachten toen uh, op een gegeven moment, uh, want Nick gaf schoolconcerten. En ik uh, werkte ook uh, wel bij de uh, muziekschool als. Uh, ja, actrice, zangeres, weet je dat. Mm -hmm. uh, en toen dachten we, goh, we gaan een keer een voorstelling maken. Echt een opera voor kinderen. Niet een uitgeklede. Uh, Zoudenfleuten, maar gewoon echt een voorstelling die speciaal voor hen geschreven is. En, en waarom voor kinderen? Nou, ja, dat leek ons leuk. Mm. Gewoon om uh, echt. Uh, ja. intense behoefte om dat een keer te doen. En dat was een waanzinnig succes. Die heeft bijna 250 keer gespeeld. En toen hadden we zoiets van shit. Dat was dus niet een eendagsvlieg, Dat moeten we echt mee door. Dus dat was in de eerste instantie even schrikken. Want dat was helemaal niet de bedoeling of zo. En zo zijn we geleidelijk aan verder gegroeid. En op een gegeven moment kwam een, nou, kregen we een uitnodiging... om een open applicatie te doen voor volwassenen. Zoals de, deze daardoor natuurlijk ook is. En dat had ik ook altijd al gewild. Dus dan spring je daarop in. Dan denk je van, oh, dit is een kans. Pakken. ja. Die kans. En het begon dus met kinderen ja. en scholen. En dat, dat doen jullie nog steeds. Hè? Ja, we spelen uh, we spelen nooit meer op scholen, want we vinden echt dat het heel belangrijk is om de kinderen naar het theater te krijgen. Waarom? Om, omdat als je dat jong hebt gedaan, de rempel veel lager is als je wat ouder bent. Mm -hmm. En met name in de basisschoolleeftijd. Ik denk dat als je dan gewoon goed in contact komt met, uh, met cultuur, met, uh, met voorstellingen, dans, maakt niet uit, muziek dat je dat gewoon de rest van je leven, heb je daar lol van. Ja. Dan vind ben je dat nooit meer gek. Ben jij zelf eigenlijk opgevoed met theater? Ja, uh... ik wel, ja. Maar niet, niet bijvoorbeeld. Nee. Dus het, het kan de ene kant en het kan de andere kant. Nee, ik ben heel veel meegenomen. Eindeloos ik... aan jouw gezichten te zien. Ja, ik ging, ik ging volgens mij op mijn tiende al naar mijn eerste, Matthäus. En, uh, dus wij, wij, wij wisselden elkaar af. De ene mocht uh, het ene jaar mee en de andere de andere. En... Oh, dat was ook nog vechten? Ik bedoel, je wilde het ook heel erg graag. Ja, ik vond... Bach, vanaf het allereerste moment ongelooflijk. Dat ja, dat kun je hebben. Ja, maar als tienjarig meisje? Ja, nou, mijn eerste LP die ik zelf kocht uh, was, uh, was een uh, vioolconcert, volgens mij van Tchaikovsky. Dus ik bedoel, ja. En wat speelde je zelf dan? Of zong je toen al? Nee, nee nou, ik zat natuurlijk op een kinderkoor en dat soort dingen. Nee, mijn, mijn zusje die zong meer. Uh, nee, nee, ik speelde gewoon fluit. En, uh, maar kijk. Uh, eigenlijk ook het zelf muziek maar vind ik ook geweldig. Ik heb altijd zoiets van, als ik nou later met pensioen ben... dat heeft mijn moeder ook gedaan, dan, ga ik, uh, dan pak ik mijn fluit weer op. Maar, uh, <laughs> maar ik vind regisseren, vind ik, dat is echt wel... Uh, ja, dat is, dat is precies waar ik, waar ik hoor. Maar was het een cultuur van moeten... Met je ouders meegaan. Hoor dat heel duidelijk bij de opvoeding? Nee. Wat, wat, wat was het milieu? Hoe moet ik het Nee, doen? god, het milieu waren twee artsen. Dus dat is, dat is wel dat milieu. Maar. Uh, <lacht> ja. Moest het? Nee, ik heb niet het idee dat het moest. Want ik ging ook in mijn pubertijd. Weet je, ik droeg de meest idiote kleren. Maar als we dan naar het concertgebouw gingen, dan deed ik eventjes toch iets uh, netjes aan of zo. Ja. Nee, ik vond het gewoon heel. heel, heel ik vind muziek ook altijd. Ik vind het ook heel jammer dat, dat, dat er steeds meer altijd maar meegedaan moet worden. Mm -hmm. denk ik, waarom? Ga, ga gewoon ook eens zitten en luister. En laat het gewoon... Ik had altijd wat bedoel meest... je met dat er meegedaan moet worden? Ja, nou, dit alles... Uh, ik bedoel het liefst community-achtig. En als dat geweldig gedaan wordt, dan vind ik het helemaal prima. Maar waarom zou je echt elke keer uh, ja, mee moeten klappen of weet ik veel wat... Uh, je kan ook af en toe gewoon in een stoel zitten en het, en het binnen laten komen. Dan komen de beelden vanzelf. Ja, die hele cultus van dat je middelbare scholieren... op die manier erbij moet betrekken of warm moet laten lopen. Ja, middelbare scholieren vind ik weer een ander verhaal. Dat is echt... Uh, ja, dat, dat, is, dat is een leeftijd. Dan ben je meer met je hormonen bezig. En dat, ja, dat, dat is anders. Maar het is met name die hele jonge die jongere groep... dus beneden dus van de basisschool. Ja. En, en gewoon ouder. Dus dat... Uh, Trouwens, daar ben ik wel benieuwd naar. Dat realiseer ik me opeens. Een, van mijn kinderen had een opera-workshop op de middelbare school. En er werd een Facebookpagina aangemaakt voor Don Giovanni. En ze vond het eigenlijk maar vreemd. Van, hoezo? Een Facebookpagina voor Don Giovanni. En wat is zijn favoriete televisieprogramma? Oh ja, een datingprogramma. Wat vind jij daar eigenlijk van? Dat je op die manier probeert. Ik vind het wel leuk. Oh, Juist. Jij vindt het wel leuk. Ik vind het wel leuk. Ja, ze vonden het belachelijk. Want ze vonden het niet nodig, omdat het gewoon. Of ze vonden het ja, gewoon niet nodig. Gezocht. Want toen kwam ze uiteindelijk bij ja. de, de kern. Namelijk de gewone website van het operagezelschap. En dat vond ze interessant. Maar altijd gedoe eromheen. Om dan... Ja, dat is denk ik heel persoonlijk. Ik denk dat dat heel bijzonder is als je, als je dochter zo. Ja, dus dat, is toch, dat klinkt heel serieus dan. Maar volgens ja. mij vinden heel veel. Nou, zo serieus uh, is ze niet, hoor. Maar zo goed. serieus is ze ja. nee. niet. Ja, ik weet het niet, joh. Ik denk dat. Uh... Ja. Wij, wij proberen natuurlijk ook wel allerlei dingen en de, het ene werkt beter dan het andere. Mm -hmm. en ik kan me dat toch wel voorstellen met uh, zeker met Don Giovanni en de om er dan een, ah. uh, een Facebook-pagina aan te hangen. Ik vind het ook wel geestig dat hmm. hij dat. Uh, Oké, okay, jouw goed. goedkeuring kan het. Ja. Uh. Uh, uh, uh, nog iets anders. Want wat voor type regisseur ben jij eigenlijk? We vroegen het. Uh, uh, aan jouw echtgenoot en hij zei: Het is waarschijnlijk de enige regisseur uh, die werkt met Excel-sheets. <lacht> ze, ze, ze vindt cijfers echt heel leuk. Nou, nah, ik doe het niet met cijfers dan. Nee, ik daar moet mijn, uh, mijn vormgever, dus uh, Douwe Hip, maar die moet er altijd verschrikkelijk om lachen dat ik dan ideeën heb, inderdaad, over vormgeving en dan maak ik tekeningen in Excel, maar die zijn heel stom. Maar wat is de, <lacht> hoe komt dat? Of zijn dat die twee artsen die jou hebben opgevoed? Nou, nee, ik ben natuurlijk een beta, dus uh, dat is. Uh, laat dat duidelijk zijn. Ik, ik, ik kan heel goed. Uh, ik heb goed uh, ruimtelijk inzicht. Dus ik vind het altijd fijn om mise en scène's voor mezelf uit te tekenen. En daar maak ik, dan maak ik een basis in een uh, Excel-sheet. Hm. Dus dat. Uh, dat is gewoon hoe jij het het prettigst dat dat vindt. Is, dat, is, dat is hoe ik het prettigst vind. Maar uh, dat is inderdaad. Uh, hier is nog een reactie van een luisteraar. Hij heet Henk. Complimenten voor de geweldige voorstelling. Ik heb genoten gisteren. Waar heeft Annette Embrechts, lees de Volkskrant, naar gekeken? Veel succes verder. Ah, nou, dat vind ik hartstikke lief. En daar ben ik heel blij om. Ja, ja goed. Weet je, het lullig is: het staat zwart op wit dan in de Volkskrant. En dan. Je hebt er toch gewoon last van. Ja, dat is ja. de krant waar je toch van moet hebben. Eén van de kranten waar ja. je toch van moet hebben. Maar ja. je weet niet wat de NRC nog gaat schrijven. Nee, we gaan het <laughs> afwachten. We wat staat er uh, op de tegel, Joko Holboom? Nou, er staat op de tegel twee dingen. Als je me nou, let music be the food of life. Ja, nou ja. dat tweede heb je zeker <laughs> gedaan. En als je me nou... En als je me nou is een van, on, van mijn uh, veel ge gebruikte ondertitels uh, dat uh, als je iets aan het zingen bent dat je dan uh, echt het uh, gevoel moet hebben van als je me nou als je iemand ziet of zo of dat. <laughs> Maar ik probeer het altijd voor zangers heel. Compact te nou, verwoorden. Heel compact is heel, het zeker. Ja, ja. dat is. Uh, nou ja, een ander ding is, dacht het niet. Weet je wel, dat soort dingen. Maar dat is soms heel fijn. Dank je wel, uh, Joko Veel plezier met Dido en, en Nene. Als tot en met 3 juni in Amersfoort gaat allen. Zo dadelijk op deze zender twee dingen met Margreet Rijntjes. Onder andere Wubbel Okkels is te gast. En Edward Boele van Stichting Buurtlab spreekt over zijn groene project. Mooie avond verder. Dank mevrouw Holboom. Dit was aflevering 2473. Jawel, 2473. Morgen ontvangen wij Karin Spank en haar Kanta. Tot dan. Radio 1. Nee. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen: internet, blogs, Twitter, klanten, radio en televisie.